Van Danzig begon zijn carrière in de jaren 50. In 1959 was hij een van de oprichters van het Nederlands Danstheater... maar daar vertrok hij al na een jaar. In 1961 werd het Nationale Ballet opgericht... waar hij al gauw tot huischoreograaf werd benoemd. Hij was er ook meer dan 20 jaar de artistiek leider. Han Ebbelaar was in die tijd topdanser bij het Nationale Ballet. Nou, het bijzondere van Rudy was dat Rudy een enorme visie had over, over repertoire... Dus de, de, de grote repertoire opbouw van het Nationale Ballet, dat kun je een beetje vergelijken met een aankoop van een Rijksmuseum. En dat is denk ik een enorme bijdrage geweest naast zijn choreografieën... Dat hij op die manier de, de, het repertoire van het Nationale Ballet, ballet wat nu bestaat, dat hij daar invulling heeft gegeven. Volgens de artistiek leider van het Nationale Ballet, Ted Bransen, is Nederland een inspirerend choreograaf en groot man verloren. Vriend en collega Hans van Manen noemde Van Danzig een zeer belangrijke man in de wereld van de dans. Hij heeft volgens Van Manen het ballet populair gemaakt in Nederland. Van Danzig was al enige tijd ziek. Hij overleed op 78-jarige leeftijd. Studenten die voor september vorig jaar aan een meerjarige masteropleiding zijn begonnen, houden hun basisbeurs. Dat staat in het wetsvoorstel voor het nieuwe systeem van studiefinanciering dat staatssecretaris Zelstra naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was al langer bekend dat het kabinet de basisbeurs in de master afschaft en dat daarvoor in de plaats een sociaal leenstelsel komt. Volgens Zijlstra betekent het plan dat uitwonende masterstudenten 3200 euro per jaar meer gaan betalen voor hun studie. Studenten die thuis wonen, 1200 euro. Volgens Zijlstra mag de overheid best wat meer van studenten vragen, want zij plukken straks de vruchten van hun studie, zegt de staatssecretaris. De Republikeinse partij zal geen winnaar aanwijzen van de voorverkiezing in de staat Iowa. Dat is besloten omdat nooit helemaal duidelijk zal worden wie de meeste stemmen heeft gekregen, Mitt Romney of Rick Santorum. De uitslagen van acht stembureaus zijn zoek. Op de verkiezingsavond zelf, op 3 januari, was er al sprake van een nek-a-nek-race tussen de twee kandidaten. De Wereldvoetbalbond FIFA oefent druk uit op Brazilië om bij het wereldkampioenschap voetbal in 2014 de verkoop van bier toe te staan. In Brazilië mag bij topwedstrijden geen bier worden verkocht. Dat is bij wet geregeld om supportersgeweld tegen te gaan. Maar secretaris-generaal Valken van de FIFA zegt dat bier nu eenmaal bij een WK hoort. De onderhandelingen over een aanpassing van de wetten duren hem al veel te lang. Brazilië blijft zich verzetten. De regering roept het parlement op geen noodwet te aanvaarden die de verkoop van bier bij WK-wedstrijden wel toestaat. De Amerikaanse bierbrouwer Budweiser is een belangrijke sponsor van de FIFA. Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig in het noorden af en toe zon. De temperatuur ligt rond 6 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar deze korte editie van Dit is de dag. Voetbal is, is ook, ook voor ons. Voor voor Wij, Wij zijn tegen voetbalgeweld. Over een half uur spelen Ajax en AZ een voetbalwedstrijd... in een stadion vol met kinderen. Hans van Breukelen, oud-doelman van PSV en het Nederlands elftal... heb je ook wel eens een wedstrijd ge gespeeld voor een stadion uh, vol kinderen? Nog nooit. Nee. En zou je het willen? Nou, het lijkt me een leuke ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Het is beter dan wanneer je voor een heel leeg stadion moet spelen, ja. lijkt me. Ja, want dat heb je wel eens meegemaakt, hè? Ja, dat klopt. En dat is niet zo leuk? Nee, dat was uh, waardeloos. Dat was een wedstrijd Nederland-Cyprus. Die moest opnieuw gespeeld worden. omdat er een bomincident in de Kuip was. En toen moesten wij ergens in januari, ontzettend koud. mochten wij in de Oude Meer die wedstrijd spelen. voor uh, alleen een handjevol uh, met journalisten. En ah. dat was uh, verschrikkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nou, moet je dat... niet meemaken. Nee, nou, we gaan zo met jou praten over je ervaringen met uh, agressieve supporters. en over veiligheid en voetbal. En morgen presenteert het Strategisch Beraad een nieuwe koers voor het CDA. Theo Rietkerk is CDA-provinciebestuurder in Overijssel en heeft het rapport al gelezen. Goedemiddag meneer Rietkerk. Goedemiddag. Gaan wij nog verrast worden morgen of weten we alles al? Nee, het is heel goed om morgen heel goed op te letten wat Aertje de Geus gaat presenteren. Want op een heel aantal punten heeft toch een aantal vergezichten... die accenten weergeven, die fris zijn en groen. Ja, en die we ook nog niet gehoord hebben? Nou, je hoort de laatste tijd gewoon heel veel. Ja. Uh, maar het, het ware verhaal en de juiste uitleg... dat zal Aert-Jan de Geus morgen gaan geven. En dan blijkt dat een aantal losse vlodders... die de afgelopen uh, weken in de media verschenen met stellingen... Uh -huh. uh, dat die gewoon in een context moeten worden geplaatst... en dus uh, in de stelling niet juist zijn. Okay. Um, en dat is ook goed om te weten. Oké, okay, nou misschien dat u ook al een klein tipje... van de sluier slu gaat oplichten zometeen. Ja, vanaf half drie doet... Uh, Langs de lijn, de rechtstreeks verslag van Bekerduil Ajax Az. En dit is de dag, duurt dus maar een half uur vandaag. Heeft u een vraag of een opmerking voor ons? Gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageert u via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Ja, Theorie de Kerk. Morgen, dus de presentatie van Strategisch Beraten met het rapport over de koers van het CDA. U heeft het al gelezen. hè? Nou, ik heb een, een heel aantal zinnen gelezen. Dan. Een heel aantal zinnen. <laughs> Hoeveel niet? <laughs> nou, kijk, het totale rapport gaat Jan de Geus morgen presenteren. Ja, oké. Okay. Dat heeft betekent dan een... de eindredactie, dat ligt bij hem. Ja. En een aantal lijnen die uh, te maken hebben met belangrijke thema's... voor de toekomst van Nederland, voor ook onze kinderen en kleinkinderen. Ja, daar is het CDA wat langer mee bezig. en ja. Hij heeft dat heel goed uh, met een uh, beraad opgeschreven. Ja, van de zinnen die u al gelezen heeft. Werd u daar enthousiast van? Ja, ik werd er wel enthousiast van, omdat je merkt dat op een aantal uh, thema's... die de Laatste jaren wat zijn blijven liggen, bijvoorbeeld rondom de woningmarkt... of de arbeidsmarkt, of het thema duurzaamheid en energie... dat het CDA daar echt een boodschap heeft... en een verhaal heeft die uh, uh, inhoudelijk goed uh, is voor de lange termijn... die goed is voor, uh, voor burgers en ondernemers... en die ook mensen binnen het CDA kan binden. Want de afgelopen periode zijn een aantal mensen wat tegen elkaar opgezet... en ja. uh, dat vind ik jammer als uh, CDA. Ja. U heeft het dus al flink wat kunnen lezen. Is, is geldt het voor alle CDA-leden? Nee, dat denk ik niet. Nee, waarom u wel? Nou, ik heb een bepaalde uh, relatie en een bepaalde positie binnen het CDA. En ik denk uh, soms ook mee op uh, inhoudelijke thema's. Ja, dus u, bent gewoon, u speelt gewoon best een belangrijke rol in die partij. Dat, u bent te bescheiden om dat te zeggen, maar dat zeg ik dan maar even. Nou, in Overijssel uh, is de enige <laughs> provincie waar ik mag besturen... en waar ik lijsttrekker was uh, een klein jaar geleden. Ja. En daar is het CDA het grootste gebleven in de mooie provincie Overijssel. Ah, en dus u heeft gewoon recht van spreken, dat is het eigenlijk. Nou, we hebben wel antwoord gegeven op de vraag die kiezers bezighoudt en ook mensen, uh, om duidelijk te zijn, klare taal te spreken. En in Overijssel hebben we ervoor gekozen om niet als CDA... alleen maar tien punten voor te zijn, hè, want dat is toch een beetje... het CDA als bestuurderspartij, uh -huh. maar vijf uh, thema's te kiezen waar we voor zijn... Maar ook vijf thema's waar we duidelijk tegen zijn. En juist die tegenagenda is ook nodig om mensen die nu bij het CDA weggaan en naar de PVV of de SP gaan, om die weer terug te halen. Want mensen willen gewoon duidelijkheid. Ja, dus u heeft een idee over hoe je dat landelijk dan ook aan zou kunnen pakken. Heeft u ook ervoor gezorgd dat sommige thema's ook in dat strategisch beraad zijn terechtgekomen? Ja, ik heb uh, de contacten gebruikt. En een heel belangrijk thema vind ik het thema van de toekomst rondom energie. Dat heeft te maken met lastenverlichting voor ieder huishoudens. En het heeft te maken met heel veel nieuwe werkgelegenheid. Ik heb net vanmorgen nog met minister Verhagen overlegd als bestuurder... die ook die agenda rondom duurzaamheid en energie echt een forse impuls wil geven. En bijvoorbeeld in Overijssel, daar verbind je ook stad en platteland met elkaar... daar zie je dat wij tot een investering van 1 à 1,5 miljard euro gaan komen... met duizenden banen de komende drie, vier jaar. Nou, Dat thema is ook een groen thema, hè, groene energie. Dat is ook dankzij dat is belangrijk En ja. dat uh, zal uh, naar mijn idee er uh, goed in staan. Ja, u zei net al, er zijn de afgelopen dagen weken misschien wel, wel wat losse vlodders uitgelekt maar we hebben de grote lijnen nog niet gezien, zei u... dus we kunnen ze nog niet helemaal plaatsen. Nee. Uh, maar uh, bijvoorbeeld die losse vlotters die dan uitlekt... bijvoorbeeld het beperken van de hypotheekrenteaftrek, de vlaktax... die staan op zich wel in dat strategisch beraad? Nou, wat heel belangrijk is, dat het CDA allereerst begint uh, met haar inspiratie... en zegt dat bezitsvorming en eigen woningbezit een hele belangrijke is vervolgens, als je dan kijkt waar de markt op dit moment zit... de woningmarkt, dan is het niet alleen het CDA... maar ook andere partijen, ook mensen in de samenleving... die zeggen, ja, op lange termijn moet je heel goed nadenken... hoe je via wellicht chirurgische ingrepen komt... tot een veel beter en duurzamer systeem. Waardoor niet alleen koopwoningen, maar ook mensen die huren... mensen die onderdak willen hebben, de nieuwkomers, hè, jonge mensen, uh -huh. starters... dat die een plek willen hebben, dan moet je een totaal pakket aanpakken. En het is simplistisch als, om dan te zeggen... Zoals gezegd werd, het CDA schaft de hypotheekrente af nou. of zoiets. Nou, dat is echt larykoek luister morgen naar Aartjan de Geus. Die kan heeft veel meer tijd dan ik nu in een paar minuten om dat uit te leggen. En dan zullen we er zaterdag uh, ook kennis van nemen. En dan zullen we het debat in de partij ook verder aangaan rond dit thema. Maar ook rondom het thema rondom de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld ja. duurzaamheid en energie. Ja, u noemt een aantal thema's die uh, in het huidige regeerakkoord uh, minder aan bod zijn gekomen dan u als CDA wellicht wilde. Er werd ook vanochtend al gesuggereerd in Trouw dat het strategisch beraad wel behoorlijk afstand neemt ook van het regeerakkoord wat er nu ligt. En, en uh, ja, hoe ziet u dat? Op, op het gebied hiervan, maar ook Bijvoorbeeld op het gebied van Europa, op het gebied van migratie. gaat dat geen problemen opleveren? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je een jaar geleden of enige tijd geleden. toen het CDA een verkiezingsprogramma had. dat is al niet 100% datgene wat in de coalitie staat. Nee. He, van de VVD-CDA met een gedoogpartner als PVV. Het zou heel vreemd zijn als het strategisch beraad één op één overschrijft... wat nu deze coalitie vindt. Nee, maar Want ons eigen grote... CDA-verhaal CDA is gewoon eigentijdse... en heeft ook een aantal thema's die te maken hebben... met zorg voor je naasten, met hoe je ook Europees uh, denkt... Uh, daar hebben we gewoon andere lijnen. Die staan natuurlijk ook in dat strategisch beraadstuk. Ja, maar goed, er is natuurlijk een verschil tussen enigszins afwijken en enorm afwijken. En als de kloof te groot wordt, hoe ga je dan verder vervolgens in zo'n uh, kabinet waar dan nog zowel zo'n gehoord aan ten grondslag ligt? Ja, nou, dat is te vergelijken met zo'n zes, zeven jaar geleden. toen ik in de Kamer mocht uh, acteren. toen bijvoorbeeld rondom het thema duurzaamheid. Uh, er ook veel discussie binnen de partij was. En er een regeerakkoord was, maar de partij zelf herbronde... en dat opnieuw voor de langere termijn neerzette... met een aantal nieuwe lijnen, Versterkte lijnen, duidelijke lijnen. Uh -huh. En dat is ook goed geland in een vervolg coalitieakkoord. Ja, maar dus je dat... moet het ook een beetje in de context zien. Ja, maar goed, ik bedoel, de, dit kabinet zit nog een tijdje, neem ik aan. Dus hoe moet dat dan? Dat is wel de bedoeling. Nou, ja. ook een, een partij moet niet stilstaan. Uh, niks dodelijker is er. Uh, dat hebben we als CDA ook gehad... in de tijd dat Jan-Peter Balken in de laatste jaren uh, regeerde. Dan zag je binnen onze partij uh, een aantal... Debatten stil liggen. En het is juist nodig als politieke beweging, vind ik zelf. Dat hebben we ook in, in een aantal thema's gezien. Ik zie het ook in Overijssel dat mensen willen meedenken. En ook doordenken op de langere termijn hoe je bakens moet verzetten. Daar is niks mis mee. En ik word dus ook helemaal niet zenuwachtig. Dat een aantal punten uit dat strategisch bedraad gewoon anders zijn. Dan deze coalitie. Het zal slecht zijn als het één op één zou zijn. Want dan staan we stil en dat is niet goed. Maar hoeveel ruimte heeft u? Want u heeft natuurlijk een, uh, een partij, de PVV, die gedoogteun geeft. Die bijvoorbeeld bij zo'n onderwerp als de, als, de, als de woningmarkt onmiddellijk uh, aan de bel Trekt. Uh, hoeveel hoeveel manoeuvreerruimte heb je dan als partij in zo'n nou, situatie? De woningmarkt is een ingewikkelde markt en die moet je op de langere termijn zien. Want niks dodelijker is er voor de woningmarkt dan dat je het ene dag A zegt en dan B. En Lisbeth Spies, de nieuwe minister binnenlandse zaken, heeft vanmorgen een, een goede daad gedaan door te zeggen: Ik ga een speciaal team, een bouwteam opzetten op, uh, met allemaal deskundigen die nu gaan helpen om dat voor de langere termijn in beeld te brengen. Maar dan moet je het lef ook hebben om voor de korte termijn te zeggen... we moeten een aantal slagen maken. nou Dan hoeft deze regering, uh, die regeert volgens het huidige regeerakkoord... maar dan zul je wel voor de langere termijn ook uh, niet moeten stilstaan... en tot, tot oplossingen moeten komen. Bijvoorbeeld voor de status of voor de oudere zorg, etc. Ja. Nou, dat is het strategisch beraad. Een ander punt van gesprek binnen en buiten uw partij is het leiderschap. U had vanochtend een afspraak met uh, Maxime Verhagen. Hoe was zijn humeur? Nou, zijn humeur was goed, want uh, we zaten daar met Oost-Nederland. Uh, ik had namens Overijssel en een collega namens Gelderland. En uh, wij hebben aangegeven hoe op dit moment het midden- en kleinbedrijf het lastig heeft. Maar toch hoe wij een aantal thema's hebben, bijvoorbeeld energie waardoor wij duizenden nieuwe banen gaan creëren ja. in Oost-Nederland. En, en toen daar was hij vrolijk van. Ja, toen keek hij heel blij, maar we hebben gehoord dat hij een beetje teleurgesteld is in zijn partij. Heeft, hij da heeft u daar wat van gemerkt? Nou, niet nu, want ik was nu als bestuurder <laughs> namens meerdere partijen en een coalitie... en ik ken Maxime uh, Maar Lange. eerder wel? Nou, ik heb wel de afgelopen maanden bij Maxime wat spanning gezien... in de zin van, hoe uh, uh, komt het weer goed met het uh, CDA? hij doet stinkend zijn best. Als minister van Economische Zaken heeft hij ook uh, goede resultaten... alleen dat stond naast de discussie over het leiderschap... en of hij de goede persoon was. En hmm. ik vond het, vind het heel wijs van hem. En ook verantwo van verantwoordelijkheid getuigen dat hij rond de jaarwisseling heeft gezegd, nou, ik ga uh, heel goed bezig met uh, dit kabinet. Ik ga bezig met Nederland en de BV Nederland met banen creëren. Maar uh, ik ben geen uh, lijsttrekker meer uh, van het CDA in de nieuwe periode. Nou, laat ze vanochtend in de Telegraaf uh, dat CDA's geen nee meer mogen zeggen op de vraag of ze CDA-leider willen worden. Dus ook aan u de vraag, meneer Rietkerk. Wilt u, wilt u leider van het CDA worden? Nou, helemaal niet aan de orde. <lacht> Ja, die vragen die, ik snap allemaal wel dat we met poppetjes bezig zijn. Mijn stelling is, het CDA moet met inhoud bezig. En dat inhoudelijk beraad, morgen wordt dat gepresenteerd... dat geeft een hele goede basis om dat debat te voeren. En vervolgens komt daar wel een team mensen onder. Daar wij rondom 2000 ook meegemaakt. Toen Jaap de Opseffer in een keer van toneel moest verdwijnen. Toen was er ook allerlei discussie binnen de partij over poppetjes. Toen hebben we eerst gezegd, wat is ons inhoud? En wie past er daar goed bij? Als fractie hebben we toen Jan-Peter Balkenende als fractieleider uh, gezien. Die is dan ook de leider op dat moment. En vervolgens zie je dan wel uh, hoe dat zich ontwikkelt ja. richting verkiezingen. Hans van Breukelen, wie, wie, wie wilt u als leider van het CDA? Nou, daar heb ik te weinig inzicht aan. Uh, bij alle mensen die bij het CDA betrokken zijn om te roepen, nou, dat is hem. Nee, er zit niet iemand tussen waarvan u denkt, nou, vind ik wel wat. Nou, ik vind Joop Asma een, een buitengewoon uh, prettig mens. Ja. En betrouwbaar. Zo althans, zo komt hij bij mij over. En daarbij houdt hij ook van sport. Kijk, dat is zijn dat allemaal mooi. elementen ja, dus dat die is ik dan mogelijk. wel belangrijk vind. Maar ik weet uiteraard niet of Joop überhaupt in vragen is. Maar dat zou voor mij iemand zijn binnen het CDA waarvan ik zeg: Nou, dat is wel iemand die de boel eindelijk weer eens op één, een, één een, een, een lijn kan krijgen. En, Zoals Theo ook aangeeft, is een keer wat duidelijkheid creëert in die partij. Oh. Ook vooral naar de kiezers toe. Kerk, u zei net, ja, het gaat maar steeds over de poppetjes. Dat doen mensen van buiten de partij. Maar ook binnen de partij wordt er wel wat verwarring over geschapen. Bijvoorbeeld Henk Bleker zei in Elsevier dat hij partijleiderschap niet uitsloot. En gisteren voor de camera zei hij weer het volgende. Hier vlakbij kwam ik Jan Kees tegen. Ik zeg, Jan Kees, morgen staat er een interview in de Elsevier. En dan zeg ik dat jij moet nadenken over... De leiding voor het CDA. En dat geldt ook voor Camille Eurlings als ik hem tegen zou zeggen komen. U gaat niet die kar trekken. Eén ding is zeker. Ik laat de kar nooit stil in de modder staan. Ja, Theorie de Kerk. Verhagen die pleit voor lijsttrekkersverkiezingen. Vindt u dat een goed idee? Ja, ik vind dat een uh, goed idee. Ook omdat het CDA gewoon niet nu één uh, duidelijke leider heeft. Zoals destijds met Jan-Peter Balkenende wilde de partij dat ook. Toen was ik er tegen. Omdat ik vond dat Jan-Peter Balkenende met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Nu is het uh, nog eerst het debat over de inhoud. Er zijn diverse mensen die het leiderschap uh, zouden kunnen uh, krijgen. En ik vind dat je dat, dat debat op het goede moment moet doen. Plus dat ook uh, de CDA-stemmer, uh, uh, dus niet alleen de leden... Uh, daar zijn Zeg maar een, zijn invloed uh, op moet kunnen uitoefenen. En dat betekent dat er niet nu één is die het, het gaat worden. Maar wat ik zei, daar hoort uh, een duidelijke lijn bij. Duidelijkheid over standpunten en ook een betrokken houding. Uh, ik zeg altijd met glimmoogjes: tussen de voetballers... tussen de studenten, tussen de ouderen. Daar moet je staan en daar moet je het verhaal kunnen okay, vertellen. Nou, Zullen we dan maar eens even naar het voetballen toe gaan? Althans, uh, de voorbereiding. We gaan even naar de Amsterdam Arena. Zometeen wordt daar uh, de bekerwedstrijd Ajax AZ gespeeld. En Bas Tiggelaar zit in het stadion, Bas... Is het al uh, aardig vol daar? Ja, half vol. Uh, zo zal het ook blijven ook. Ongeveer 20.000 kinderen. Nou, luister maar mee. Ik hoor ze, ja. Ja, nou, dat kost niet zo heel veel moeite. <lacht> nee. denk ik, om ze te horen. Nee. Is het een hele andere sfeer dan normaal voor een voetbalwedstrijd? Ja, totaal. Uh, dat heeft al te maken met het voorprogramma waar we liedjes van K3 hebben gehoord ah, in de arena. Heb Drie je lekker meegedaan? Heerlijk. Ik kom helemaal uitleven. Er hangt hier aan de overkant een spandoek. Daar staat op Hup Ajax AZ. <lacht> Ah, kijk, Het is wel toch? schattig allemaal, ja. Ja. maar de, de, de sfeer heeft niets te maken... met wat wij uh, uh, kennen van voetbalwedstrijd. Nou, nou, wens ik een voetbalwedstrijd. Ja, nou, dan wens ik jullie heel veel sterkte daar, Bas Tegeler en Roen Elshoff. Ja, uh, na half drie gaan jullie op deze zender verslag doen van de wedstrijd Ajax-AZ. Ja, Hans van Breukelen, had u erbij willen zijn in dat stadion vol kinderen? Nee hoor. Toch niet? Nee. <laughs> Houdt u niet zo van kinderen? Ik ben gek op kinderen. Ik heb er gelukkig zelf ook drie. En ik ben van oorsprong onderwijzer. En ik vind dit waanzinnig leuk. Vooral die kinderen die daar zitten. Het is jammer dat er te maar 20.000 zijn. Want ik heb begrepen dat er wel 100.000 hadden kunnen zitten. Zoveel aanvragen waren er. Maar ik vind het wel een hele mooie oplossing. Om een stadion dat uiteindelijk noodgedwongen voor geen publiek. De spelers voor geen publiek zouden moeten optreden. Dat het op deze manier is opgelost. Mooi voorbeeld naar aanleiding van Venen Badje wat toen in Istanbul ja. gebeurd is. Alleen daar mochten moeders ook nog ja, mee. Ja, daar mochten de vrouw ook mee. Nou ja, Ajax moet de wedstrijd dus uh, zonder publiek spelen... vanwege het incident met Wesley, die de keeper van AZ aanviel. En jij hebt als keeper ook hele gekke dingen meegemaakt. Luister even naar dit fragment en kijk even of je het herkent. Ik heb uh, John van Schiet, aanvoer van is gevraagd... Uh, ze laten omroepen dat ik begin als ik er zeker van kan zijn dat er niet meer gegooid wordt. Anders kan ik niet beginnen. Ik had echt gehoopt dat we nou eens een, een prachtige voetbalmiddag zouden hebben. Dat ze eindelijk hun verstand zouden krijgen. Maar ik kan zo niet beginnen. Hans van Bruikelen, enig idee wanneer dit was? Ik hoor Jan Keizer, de oude scheidsrechter uit uh, Volendam... en ik denk dat het een wedstrijd Ajax-PSV was... Ja. waar er toen met wat eieren gegooid werd. Ja, 1988. Nou ja, wat eieren, zeg je? Uh, ik ja. heb net even die beelden bekeken. Ze werden met emmers van het veld afgedragen, die eieren. Uh, ja, ja, nee, dat klopt. Maar dat was niet zozeer tegen mij of tegen PSV gericht, kan ik me herinneren. Uh, toen ook al hadden supporters bij Ajax wat problemen met hun bestuur... En toen uh, lieten ze dat op deze ludieke wijze, lieten ze dat merken. Ja, en hoe was dat dan om daar dan in te staan als, als kind? Nou, ik had zo'n idee van: ik ga niet weg, ik loop niet weg. Of dat oh, nee? ik wel uh, mijn kop tussen de schouders heb uh, gestaan en iets voorover gebogen, met de hoop dat ik geen ei tegen mijn kop aan zou krijgen. En dat is redelijk gelukt. Ja, en waarom dacht je: ik blijf staan? Ik bedoel, het komt er komt ook best gevaarlijk worden. Nee, dat klopt. Een uh, jaar ervoor, uh, toen uh, voelde ik me wel op uh, verschillende manieren bedreigd. En toen ben ik het veld afgelopen. Uh, en toen werd ik dus inderdaad bestempeld als een watje en een mietje en, en noem het maar op. Maar goed, iedereen die er meer kende, het, het doel stond bijna op de F-site. Er zat nog geen twee meter tussen. Hmm. Dus er was um, nou ja, nog net geen lichamelijk contact mogelijk. Maar, best een... maar voor de rest gebeurde, dat, uh, ja, gebeurde er van alles. Je zei het al, het had allemaal te maken met dit. Ja, ze wilde Johan terug. Ook toen al, onrust door Johan Kruijf... die net was ontslagen. Het is ook altijd hetzelfde, hè? Uh, niet zonder de zon, zullen we maar zeggen. Nee. Nou, AZ-keeper Esteban die werd echt aangevallen door een hooligan. Is dat jou ook wel eens overkomen dat je echt lichamelijk... door een, door een fan of een hooligan werd uh, aangeraakt? Nee, gelukkig niet. Anders had ik wel op eenzelfde manier gereageerd als Esteban. Laat dat duidelijk zijn. Want op het moment dat je, je bedreigd voelt... en dan notabene volledig onverwacht wordt aangevallen... dan is zo'n reactie eigenlijk heel logisch. Hetgeen hij gedaan heeft. Um, ja, het was vooral verbaal geweld en, um, en ook het spugen wat je meemaakte. Spugen? En ja? Ja, kijk, ik bijvoorbeeld als je een, een bal tegen de omheining rolde... en je moest die bal halen, dan gebeurde het wel eens dat je volledig onder uh, het spuug zat. Echt? Ah. Ja, nou ja, goed, dat soort uh, de dingen uh, gebeurden. En dan werd er altijd gezegd, ja, je moet je altijd als sportman natuurlijk altijd netjes uh, gedragen. Nou ja, ik heb één keer een, een, een actie gehad, uh, dat was in hetzelfde stadion, om met de, ene bal, of met de ene hand de bal te pakken en de andere hand een hap met zand, want tussen zo'n Omheining en zo'n grasveld, daar ligt dan nog over het algemeen wel wat zand en wat grind. En degene die het hardst spuugde... kreeg die hand met zand volledig in oh, zijn ja. gezicht. Dat en da, da, dat is natuurlijk, ja, maar goed, dat is natuurlijk alleen maar het afreageren. Ja. En achteraf dacht ik, had ik had het beter niet kunnen doen. Want toen kwam hij bijna door het hek heen. Nou oh, ja, ja, dat werd, werd de agressie alleen nog maar erger. Ja, nou, ja, en een andere keeper die de schrik van zijn leven kreeg, dat was uh, die van het Cyprus Nationale Elftal, die kreeg een bom om de oren. We hebben daar ook een fragment van.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 Ja, dat ik aan de andere kant stond ja. en dat ik me kapot schrok. Want ik geloof dat we op dat moment uh, met al allemaal 2-3-4-0 voor stonden. En die wedstrijd hebben we uiteindelijk met 8-0 gewonnen. Nou ja, en, en toen kregen we die wedstrijd in de meer die voor uh, geen publiek gespeeld moest worden. Nee, want die wedstrijd, uh, jullie wonnen met 8-0 vervolgens, uh, moesten jullie de wedstrijd overspelen? Ja, terwijl Griekenland, die uh, toen in onze pool zat, een, uh, een klacht indiende bij de UEFA... dat wij in principe die wedstrijd verloren hadden moeten... Uh, ja. ja, hadden moeten verliezen. Ja, maar eigenlijk dat ook wel raar, raar eigenlijk, want daardoor liepen jullie ook bijna uh, de, de gang naar het EK mis in 88. De kwalificatiemis, kijk, dat is natuurlijk altijd het uh, grote probleem. Daarom voel ik ook uh, met de spelers en de trainers van Ajax mee, en ook de supporters die misschien wel uren in een auto hebben gezeten om naar een wedstrijd te gaan, dat dan één idioot het in feite uh, verknalt, want daar komt het iedere keer op neer. He, je hebt soms ook spreken horen, dan praat je over uh, tientallen... soms honderden mensen die uh, ja, dingen roepen waarvan je denkt... Joh, uh, een logisch denkend mens zal dat niet doen. Alleen de mensen denken op dat moment niet logisch... omdat drugs en alcohol gewoon ontzettend in het spel is. Ja. En dan kun je wel als omroeper van een stadion zeggen... wilt u alsjeblieft uw club niet in diskrediet brengen? Maar dat horen ze nog ineens. Nee, dus heel, uh, ja. je moet op een andere manier optreden. En laten we ook heel eerlijk zijn... Als je kijkt wat er door de jaren heen gebeurd is in het betaalde voetbal... dan mag je gewoon stellen dat over het algemeen de, de situaties in de stadions een stuk veiliger geworden zijn. Dat wel. En dan, ja, absoluut. Ja. Ja. En eh, dat is ook de afspraak geweest tussen de KVB en de overheid en de clubs. En dat lijkt me ook meer dan, dan logisch. Je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor, heid, verantwoordelijk voor de veiligheid in je eigen stadion. Ja. En, dat en dat er dan zo'n yeah. mafketel doorheen uh, fietst, dat is ja, dat kan ja, ja, precies. Maar nogmaals, heel vervelend voor spelers en trainers. Want die moeten opnieuw een wedstrijd starten. Ja, theoretisch. want dat is natuurlijk een dilemma wat Hans van hier schetst, de, de, de clubs worden dan gestraft voor het gedrag van een hooligan. Zou dat anders kunnen, wat u betreft? Ja, ook daar vind, je, vind ik dat uh, degene die verkeerd is, gepakt moet worden. En dat is een kleine ettergroep, uh, 2-3 procent van de voetbalsupporters. En uh, de privacyregels zijn in Nederland soms zo streng... dat een politieman bijvoorbeeld niet mag filmen en al dat soort dingen. Ik vind dus dat dat beleid scherper moet. En de voetbalwet mag, uh, wat Joop Atsma en anderen hebben neergelegd... Dat is een hele goede aanzet om mensen gewoon uit het stadion te houden... die daar niet thuis horen. Maar het mag wat scherper, want ook deze man had een stadionverbod. Die komt toch aan kaartjes. Dus hij moet zich gewoon op dat moment melden bij de politiebureau... of de wijkagent uh, in de plaats als er gevoetbald wordt ja. door... Matteo, waarom gebeurt dat nou niet? Dit ro roepen Afsluiten. we al jarenlang en niemand die dit uiteindelijk ook uh, doorvoert. In Engeland is het al jarenlang gebruikelijk. Ja, dat klopt, omdat uh, we met meer partijen in de, samen of, uh, in de samenleving... in het politieke uh, werk zitten. De PvdA en D66 en, en andere partijen, vooral links... die willen uh, zeg maar niet verder gaan dan dat tot nu toe. CDA en VVD willen dat wel... En die hebben uh, niet een meerderheid. Dus je hebt meer partijen nodig. Ik hoop dat ook uh, helaas dan weer door zo'n incident... dat andere partijen zeggen, ja, het moet nu een keer klaar zijn. Hans van Reuken, u bent commissaris ook bij PSV... en jullie merken hoe lastig het is om die mensen buiten het stadion te houden, toch? Nou, je merkt gewoon dat uh, mensen met een stadionverbod... buitengewoon creatief zijn. En ik kan daar een heel klein voorbeeldje van voor geven. Iemand met een stadionverbod die toch op zijn vaste plek zit... die vervolgens wordt opgemerkt door iemand... die dat echt helemaal bestudeert met camera's. Vervolgens wordt de man uit het stadion verwijderd. Twee weken later is die plek onbezet. Maar komt de kijker naar al die verschillende mensen op die verschillende rijen... iemand tegen die er iets wat verdacht uitziet. Met een sjaal over zijn mond en kin en een pet diep in zijn ogen. En dat blijkt dezelfde persoon ah. te zijn. Nou, een paar weken niks. Totdat op een gegeven ogenblik een, de, een, een, de man die moet kijken... of er eventueel uh, mensen in het stadion zijn die er niet horen... een telefoontje krijgt van een steward, een, een suppost die vervolgens zegt, Goh, wil jij even op die en die persoon... Inzoomen, want er gebeurde iets geks, waarop de man in kwestie vroeg wat dan? Nou, bij PSV heb je dus rondom het veld, daar zitten de mensen in invalide wagentjes. En nadat PSV een doelpunt had gemaakt, sprong iemand uit zo'n wagentje <laughs> op. En dat bleek dus dezelfde persoon te zijn die iedere keer toch gezorgd had. Nou, en dat vind ik op zich heel creatief. Ja. Maar het is om aan te geven dat je ook niet van suppost of stewards kunt verwachten... dat ze al die mensen met een stadionverbord herkennen. Nee, dat is heel duidelijk. Goed, nou veel plezier bij de wedstrijd, allebei. Hans van Breukelen ja, en Theo Rietkerk. Ja, we gaan en luisteren. Hartelijk dank voor jullie bijdrage tot zover. Deze korte editie van Dit is de Dag. Alle informatie over de uitzending vindt u op Dit is de dag. Nu. zometeen in Langs de langste lijnen rechtstreeks verslag van de bekerwedstrijd Ajax AZ. Maar eerst het nieuws van half drie met Lieselot Thomassen. Radio 1, het nos journaal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 En de Republikeinse Partij zal geen winnaar aanwijzen van de voorverkiezingen in de staat Iowa. Is besloten omdat nooit helemaal duidelijk zal worden wie de meeste stemmen heeft gekregen. Mitt Romney of Rick Santorum. De uitslagen van acht stembureaus zijn namelijk zoek geraakt En dat is nieuws op dit moment. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedemiddag, half drie, dat is geen ongebruikelijk tijdstip... maar wel op donderdagmiddag. U weet waar het om gaat, de achtste finale... KNVB tussen Ajax en AZ in de Arena. Ruim 20.000 kinderen hebben de dag van hun leven. En onze verslaggevers Jeroen Elshoff en Bar Stigler ook. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de Amsterdam Arena... waar de wedstrijd tussen Ajax en AZ nu door AZ in gang wordt gezet. En waarin de sfeer toch, dat is hoorbaar... wat anders is dan dat we gewend zijn in een voetbalwedstrijd. Het is nou eenmaal zo... De voorgeschiedenis is bekend. En eerlijk is eerlijk, los van alle cynische grapjes die makkelijk te maken zijn... is het niet alleen een mooi affiche en een mooie wedstrijd... maar is het bovendien altijd beter dan een leeg stadion. Want dat is het gelukkig niet. De wedstrijd zoals gezegd in gang gezet. Ajax heeft de bal via de teruggekeerde Sim de Jong. Via Aysati die in de basis staat. En de eerste paas aan de linkerkant naar Soleimani. Soleimani zoekt de actie op. Rijnen probeert te verdedigen, maar dat lukt niet. Aysati bereikt en de bal gaat helemaal terug naar Anita. Eerste aanval Ajax mislukt omdat de bal over de zijlijn rolt. U hoort het gegil van de 20.000 kinderen in het stadion. Zij hebben de middag van hun leven al vroeg hier in het stadion gearriveerd. Er zijn allerlei optredens geweest vooraf. Die kinderen die zullen dit niet snel vergeten. Nu is het aan de spelers om er een mooie, leuke wedstrijd van te maken. Voor alles en iedereen die luistert en naar deze wedstrijd kijkt. Anita zit ertussen. Ajax verder in de aanval met Jansen. Die wordt afgetroefd door Elm. Elm met een gestrekt been. En dus de eerste vrije trap van de wedstrijd is voor Ajax. Zes wijzigingen in het elftal van Ajax als je het vergelijkt met het duel van een maand geleden. Dat duel dat dus werd gestaakt. Bij AZ twee veranderingen waarvan Wermbloom die vertrokken is natuurlijk een logisch is. Maarten Martens terug in het elftal en Maher en Elm zijn de andere middenvelders. Terwijl Ajax via Anita de bal heeft. Maar Anita lijkt zich te verstappen. Dat betekent dat Aysati met de bal de verkeerde kant op loopt. En zich er dan ook nog vanaf laat zetten. En dan komt er voor Holman de eerste kans. Maar Holland wordt dan ter nauwe nood door 1-0 van de bal gelopen. Maar Anita, de linksback van Ajax, lijkt een probleem te hebben. Kijkt al naar de kant. En dat zou dan na 1 minuut en 40 seconden het tegenvallen voor Ajax zijn. De wedstrijd begint in die eerste minuten. We zijn 2 minuten bezig. 0-0 nog. In een hoog tempo met het meeste balbezit. In die openingsminuten voor Ajax. Dat nu even van achteruit probeert rustig te bouwen. En te kijken hoe het staat. Het nieuwe middenveld dus bij AZ met. Met Maher, Martens en Elm. Wermbloom weggevallen. De harde werker die overal veel tussen zat. Die vaak onderschept als een soort stofzuiger. Dat moet door Verbeek worden opgelost. Voorlopig Ajax in aanval. Lange bal bedoeld voor de Jong. Teruggekeerd van de blessure in vergelijking met de situatie voor de winterstop. Maar die bal is te hard. En dus heeft Esteban de bal in de voeten. En speelt die viergever aan het centraal achterin. Daar verandert bij AZ eigenlijk in deze wedstrijd niets. viergeven. mooi Sander Palsen en Reinen zijn nog altijd de backs. Voorin dus Benschop in de spits in plaats van Tidor. En Benschop wordt nu weggestuurd. Tidor is niet helemaal fit geweest, maar ook was Verbeek daar niet tevreden over. Hij zit op de bank, wellicht heeft dat ook uh, nog met het oog op komende zondag. Als we bij de ploegen weer tegen elkaar spelen, dan de competitie een oorzaak. Aan de andere kant krijgt nu Aijssati voor Ajax de bal. Die houdt hij met het hoofd binnen. Hij staat aan de linkerkant. Dan geeft hij bal mee aan Janssen. Die makkelijk langs rijden gaat. Janssen goede actie voorzet. Komt het strafgebied wel binnen. Maar laag wordt dan opgepikt door Eriksen. Terwijl wil Aijssati van afstand schieten. Maar lopen de twee elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Is het uitverdediger van AZ niet goed Neemt Ajax opnieuw over. Maar kan Paulson dat de bal uiteindelijk toch een tik geven naar voren. En bewaart Maarten Martens de rust. Dan heeft AZ via rijden de bal. Ja, of het nou komt door uh, al dat geheel. Al die kinderen op de tribune. Het is een wat onrustige openingsfase. Zeker van de kant van. Uh, AZ. Het is ook niet zo dat uh, je dus kan spreken van een situatie waarin het stilletjes is. En waarin je rustig kan aftasten. Je hebt toch het gevoel, denk ik, als speler ook, dat je snel moet beginnen. Aangezweefd door al die uh, kinderen die toch wat verwachten op de tribune vandaag. Berens, tik op. Wordt dit dan de eerste aanval voor AZ. Berens, richting De probeert die Martens te bereiken. Dat lukt niet. Bal naar de rechterkant. Weggespeeld. Als laatste geraakt door Al de wereld. En dus mag Ajax aan de rechterkant. En AZ aan de rechterkant, een meter of twintig van de cornervlag af ingooien. Maar her en Reinen zijn degenen die dat doen. De bal gaat terug naar Rijnen, die dan terug van de middenlijn de bal terug speelt op zijn eigen helft. Naar Moisander. Moisander kan kijken en de bal breed meegeven aan viergevers. Spits, zien de Jong weer. Aan de rechterkant Suleimani. links dus Aïsati. Dat is de voorste lijn van Ajax in deze wedstrijd, waarin dus van de wiel ontbreekt. Wat lichte lies klachten als hij had moeten spelen, was het gelukt. Maar risico deden wil Frank de Boer niet die de competitie Belangrijker vindt, want zoals gezegd, zondag in Alkmaar opnieuw op het programma. Balbezit voor Ajax. Sulimani, 1-2 met Eriksen. Dat was de mogelijkheid, maar Eriksen geeft de bal niet terug. kiest voor de buitenkant. Livion, die aan de rechterkant de vervanger is van de wiel, krijgt dan nu de bal speelt hem terug naar Eriksen. Eriksen weer naar Sulemani. wil zijn tegenstander voorbij. Komt ter val. Van Boekel zegt vrije schop voor Ajax. En was daar nou eigenlijk wel zoveel aan de hand? Het is Zander die de overtreding gemaakt zou hebben. maar her beklaagt zich. Gaat in gesprek met Soleimani of hij zich niet aanstelt. Is het dan de overtreding van Maher geweest daarvoor gefloten is? Ja zeker. Hij steekt een arm uit. Misschien dat Soleimani zich een tikje aanstelt. Maar een vrije trap? Ja, ik denk wel dat het zo is. In ieder geval obstructie. Maar het wordt een directe vrije trap. En de positie is een aangewezen positie voor de man met de beste trap. Als het gaat om het linkerbeen bij Ajax. En dat is zoals bekend toch Theo Jansen. Hij achter de bal. Vijf minuten gespeeld. Op een meter of 25 van het doel. Jansen trapt langs de muur en langs Esteban, maar ook langs het doel. De eerste kans van de wedstrijd gaat verkeken. De bal is nog wel aangeraakt door de muur, denk ik. Want Ajax krijgt een hoekschop. Ja, wordt inderdaad aangeraakt door uh, een van de mensen nu. De Ik denk mooi Sander is geweest. Hoekschop inmiddels genomen, kort genomen. Dan wordt de bal alsnog door Erik voorgeslingerd. Weggekopt door AZ. Rood van de penalty stippen naar opgevangen door Martens. Die met de bal aan de voet kijkt waar hij met de bal naartoe kan. Maar dan eigenlijk vrij snel ook tot de conclusie komt dat Ayzatti, die dicht in de buurt is, om om de nek hangt. Martens komt ter val. Van Boekel zat er dichtbij bij de scheidsrechter en heeft AZ een vrije schop gegeven. Daarmee is de angel wel uit de tegenstoot gehaald die AZ in gedachten had. Hoewel veel mensen aan voor Martens waren er niet. Maar de vrije schop. Ajax weer in positie. Voor de van de middenlijn Berends in duel met Anita. Draait weg. Problemen met Anita die in het begin even leken te ontstaan zijn. Dus gelukkig voor hem en Ajax niet zo ver gekomen. Want hij staat er weer alsof er niets gebeurd is. De bal gaat terug via Vertongen naar de doelman. En dat is in de beker bij Ajax Sillessen. Sillessen met een lange trap. Daar is niemand van Ajax voor in. De jongen had zich laten zakken. Dus hij schiet de bal eigenlijk rechtstreeks naar zijn collega. Aan de overkant de veelbesproken Ban. Die heeft ingespeeld op mooi Zander. Martens dus terug op het middenveld bij AZ. 25 augustus zijn laatste wedstrijd. Daarna kreeg je dus last van de enkel. Ook Marcellus is hersteld van het gebroken middenvoetsbeentje. Maar hij zit op de bank. 23 oktober zijn laatste duel. Misschien dat hij toch ook inderdaad gespaard wordt voor die belangrijke wedstrijd. In de competitie van aanstaande zondag in Alkmaar. Dit ook belangrijk. De winnaar moet in de kwartfinale tegen GVVV de amateurs. En dat moet toch voor geen van beiden een probleem zijn, zou je zeggen. Bal bezit voor AZ met Berens. in de strafvergeluid aan de rechterkant van het veld. Heeft hij aan niet daarbij zit? haalt hij even terug naar Maher. Maher ook terug naar Reine en Reine op zijn beurt misschien ook wel helemaal terug. Nou, hij speelt Elmin en zo gaat AZ nu beginnen aan een volgende aanval. Die mislukt omdat Eriksen heeft schep en dus gaat de bal terug naar de doelman. Via ENO, Sjullissen heeft ontvangen en heeft aan de rechterkant de Ligion wat ruimte gezien. Die krijgt dan wel onmiddellijk. notabene Van Palsen de linksback die zijn collega bek aan de andere kant komt opzoeken. AZ neemt over ook. Via Elm. Nu troot van de middellijn. Dan jaagt Soleimani door op Mooi De aanvoerder is niet heel erg in de war. Draait weg. Draait ook weg van de Jong. En geeft dan geeft Van de Bal weliswaar met risico. Vrij dicht langs Uysatti. Maar toch in de buurt van Berends Berend verspeelt de bal. Prachtig hakje. Overstapje. Een zidaantje eigenlijk van Vertongen. Dat geeft Uysatti de gelegenheid om er met de bal vandoor te gaan. Een ingreep van Mooi voorkomt dat Siem de Jong er met de bal vandoor kan. Siem de Jong blijft geblesseerd liggen. Van Boetel heeft er geen overtreding in gezien. Maar desondanks gaat de aanvoerder van AZ. Zijn tegenstander nog maar even over en helpen. Omdat hij... Oh, het was net te laat voor de herhaling. Nou, het Nou, Dit is die beweging van Vertongen die we nu zien. Maar uh, op de monitor voor ons. Maar het was wel gestrekt been. Ik denk dat Moisande daar toch goed wegkomt. En AZ heeft uiteindelijk zelfs een vrije trap gekregen. En die al genomen. Pauls aan de linkerkant combineert hij met Holman. De gevaarlijke linkerkant van AZ in de eerste seizoenshelft. En het levert na dat Benschop zich er ook mee bemoeit. De eerste hoekschop aan die kant op voor AZ. Het bevalt me wel. Ben Schop in de eerste minuten van deze wedstrijd zo even al met een prachtige splijtende paas achter de bek langs in de loop mee van Berens. Daar heeft hij wel gevoel voor. De vervanger dus van Josie Elp die door die genoegen moet nemen met een plaats op de bank vandaag. Hij is groot, hij is sterk en zal zich dus ook moeten kunnen inschakelen bij de hoekschop die AZ nu via Elm gaat nemen. Twee mensen bij Ajax bewaken daar met doelman ze de doellijn. Want ja, je moet wat. Los van eerste paal, tweede paal. Kalm bal van Elm er ook maar zo ineens in. Bal kort genomen. Opnieuw naar Elm. Die nu inderdaad schiet de vuisten van uh, Sillessen. Boksen de bal dan weg. En dat geeft Ajax meteen de verlegenheid om uit te breken. Ook via Aysatti En via Jansen. Waar is beweging? Nou ja, die komt er wel maar wat laat. Ayzati heeft gezien waar de ruimte ligt. Helemaal aan de andere kant. Maar dat is een flinke afstand om te overbruggen. Dat lukt Aysatti wel. Maar niet met een paas op maat. bal valt achter Eriksen. En dus krijgt uh, AZ de al op de middenlijn. En daar laat Martens de bal liggen voor Paulsen. de linksback. Paulsen wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. Dat geldt ook voor Holmen, die twee gaan uh, zo goed als zeker toch weglopen uit Alkmaar. En zijn dus bezig aan hun uh, laatste halve seizoen in Alkmaarse dienst. Balbezit voor AZ met Reine aan de rechterkant. De rechtsback speelt in. Waar is uh, Maher? Die is vrij. En tikt de bal terug op Reine. Reine weer rustig terug naar Esteban. Ajax probeert wel druk te zetten via Aysati. En dus kiest Esteban voor de lange bal naar voren. Daar uh, wint Aldewereld niet in de lucht van Holmen. En kan zet zelfs door. En ligt de ruimte nu toch voor Martens. Maar Holmen krijgt te weinig tijd van Anita om de bal in te spelen. En Ajax neemt zelfs over op de middenlijn met Aldewereld. Aldewereld naar de rechterkant, naar Eriksen. Eriksen met een mooie paas op de Jong. Dit wordt een grote kans voor Ajax, voor de Jong. En het is raak 1-0 voor Ajax. Doelpuntenmaker Sien de Jong. Goede aanval na de snelle omschakeling. Het balverlies van Holmen op de middenlijn. En tik, tik, tik, Ajax is weg. De Jong staat oog in oog met Esteban die er nog wel aan zit. Maar niets aan kan doen. Prachtige paas van Eriksen. En de Jong twijfelt niet, schiet hard in. Onhoudbaar toch uiteindelijk voor Esteban. En Ajax staat vroeg in de wedstrijd op voorsprong in de Amsterdam Arena. Ajax zal denken: zo is er enige gerechtigheid. Want 1-0 was immers ook de voorsprong toen de wedstrijd werd gestaakt een maand geleden. Toen was van de wiel de doelpunt maken. Die later al sipjes verklaarde: daar gaat mijn goal. Zo vaak maak ik ze niet en deze verdwijnt uit de boeken. Maar wordt er dan nu in zekere zin opnieuw ingezet door Sim de Jong. Ajax op 1-0, vroeg in de wedstrijd. Dat betekent dat AZ nog meer dan het al wilde zal moeten. Gaandeweg het duel dat het publiek op de banken kon. Dat was hoorbaar ook. En dat AZ dus achter staat met Paulsen nu die de bal inlevert naar het hoofd bij Eriksen. Ajax via Legion ter hoogte van de middenlijn. Meegegeven aan Suleimani. Draait heel snel weg van Elm. Gaat de tegenstander voorbij. Geeft de bal aan de Jong. Mooi 1-2. Maar net niet goed genoeg om de bal terug te krijgen bij Suleimani. Maar Ajax dreigend opnieuw in de minuut na de goal. Dit keer loopt het af met balbezit voor Esteban, die die doorgeschoten bal weer naar voren getrapt heeft. Ja, X maakt een betere indruk in uh, de eerste 10 minuten. Met uh, nu, dus zelfs het doelpunt op het scorebord van de Jong. Maar AZ, in dit geval via mijn her niet. Uh, verder komt dan een wat blinde trap naar voren, die tot twee keer toe wordt onderschept door de ajax defensie Eerst al de wereld, daarna Vertongen. Balbezit de inspelers te doorzichtig naar het midden, dus zit Elmer tussen. Benschop opgejaagd, maar kaat ze wel terug. En achterin de tijd nu centraal. Voor de opbouw van 4 gever speelt goed in. Maar de overstapje van Holmen wordt door niemand begrepen. Dus is Ajax weer weg. En Ajax gaat weer in de omschakeling snel via Soleimani. Soleimani probeert de jongen opnieuw te bereiken. Maar dat lukt nu niet. Omdat Reiner tussen zit. Maar Ajax zit er kort op. En AZ heeft daar behoorlijk veel moeite mee. Ook nu. Weer eens afgetroefd door Anita. En daarna de paas van Maher die niet aankomt. Maar nou, Ajax is beter in de openingsfase van de wedstrijd. En staat verdiend op een 1-0 voorsprong. Balbezit is voor Reinen. Ajax uh, nu met vier mensen achterin die wachten. Vier mensen terug van de middenlijn die eigenlijk ook wachten. En dan uh, één spits en één buitenspeler die wat dieper staan. Aan de linkerkant probeert AZ het nu met Paulsen. Die Suleimani voorbij moet hij mee terugverdedigen. Dat doet Suleimani naar behoren. Krijgt dan bijna nog een herkansing ook. Maar Paulsen krijgt uiteindelijk de bal niet mee. Zo heeft Ajax die weer. Via Al de wereld. Baasje binnendoor naar 1-0. Nog gevaarlijk. Want toch maar net langs een van de tegenstanders. Naar de linkerkant dan Anita. Die uh, in tegenstander voor zich weet. Bierens dan naar binnen dribbelt Anita. Bal aan de voet, meegegeven aan Eriksen. Niemand in beweging. Nu komt wel die legion aan de rechtervleugel. vleugel. Krijgt dan van Suleimani de bal mee. Kaats terug naar Suleimani. De jong wacht. Uh, Jansen nu doorgelopen wacht. Maar Ajax kiest even voor pas op de plaats. En speelt de bal terug hoogte van de middenlijn rond. Eriksen terug naar al de wereld, al de wereld in de cirkel speelt hij de verdedigende middenvelder aan. 1-0, 1-0 naar de linkerkant naar Anita. Het Speelt zich allemaal af op de veldhelft van Ajax nog. Nu niet meer als Eno heeft ingespeeld op de Jong die met uh, vallen en opstaan... Ajax een balbezit houdt. Voordeel gegeven ook door de scheidsrechter het inkomen van Holmen. Ajax heeft de bal aan de rechterkant met Eriksen. Zo gaat uh, de bal nu toch gemakkelijk rond. En kan AZ alleen maar toekijken en wordt eigenlijk nu van het kastje naar de muur gestuurd. Als Eno de bal weer terugtikt... Naar Anita. En Anita zeer professioneel en rustig ook weer voor de weg terug kiest. Naar Sillissen. Zo laat Ajax even zien dat het de baas is. Want Sillissen onder druk van Benschop wel de lange bal moet geven. Die wordt opgevangen door Paus. Ja, hoe demotiveer je een tegenstander les 1. Maak een goal en zorg erna dat ze een paar minuten niet aan de bal komen. Dat uh, voelt als je het veld staat nooit heel prettig. Nu neemt AZ wel over. Maar Martens die de paas geeft naar Berens. Bleek even te mislukken. Wat loopt het af? Berens komt er de voorzet. Daar is Benschop helemaal vrij. Maar die raakt de bal verkeerd. Hij krijgt hem omdat Vertongen de bal eigenlijk langs zich heen laat lopen. Niet sterk verdedigd door de aanvoerder van Ajax. Die is Binschop eigenlijk een heel klein beetje kwijt. Hij glijdt ook weg, denk ik, Vertongen. En dan krijgt Binschop de hoogte van de penalty stip. die voorzet van Berets. Die die in één keer uit de lucht wil halen, maar hij raakt de bal maar half. En zo komt er een heel slap rolletje. Dat wordt opgevangen door Sillissen. Het had maar zo, na 13 minuten ruim, een gelijkmaker kunnen zijn. Ja, als uh, Benschop de concurrentiestrijd met Eltendoor wil winnen... dan moet hij dit soort bal er toch inschieten. Maar Benschop en uh, wedstrijden tegen Ajax in de Amsterdam Arena... dat is geen gelukkig huurlijk. Want eerder in de competitie dit seizoen kreeg hij ook al gigantische kansen... die hij omzeep hielp in de wedstrijd die toen gelijk eindigde. Waar AZ in de slotfase via Benschop had kunnen winnen. Viergever heeft de bal. Centraal achterin. AZ probeert de bal nu ook even rond te spelen. Paulsen krijgt wat tijd op de middenlijn en gaat de actie nu aan. Zoekt Legion op. Paulsen is snel met bal en al. En is Legion nu kwijt. Goede actie van Paulsen. komt de kans aan voor AZ. Met Holman die moet scoren. En de paal staat een treffer in de weg voor AZ. En nu gaat in de rebound de vlag omhoog voor buitenspel. Dat heeft de scheidsrechter nog niet gezien. Ja, nu wel. Eindelijk. Tien seconden later. Maar zo heeft AZ toch twee grote mogelijkheden binnen anderhalve minuut tijd. Eerst die kans voor Benschop. En nu naar de goede actie van Paulsen... De, nou ja, pegel, dat kan je het niet noemen. Het roltje eigenlijk van Holmen op de paal. Sillessen zat er wel bij met de vingertoppen, maar kon er niet aankomen. Het blijft 1-0 voor Ajax, maar het was bijna 1-1 geweest. Goeie actie dus van Paul, zoals we dat eigenlijk van hem kennen. De verdediger van wie wij in Nederland langzaam maar zeker allemaal zijn gaan zeggen dat hij niet kan verdedigen. Dat is natuurlijk onzin, maar het is... Wel zo dat zijn sterkste wapen toch de rusjes naar voren zijn. Dat blijkbaar weer is. terwijl nu aan de rechterkant van Ajax. Soleimani weer ontsnapt. En zo is de wedstrijd toch in ieder geval levendig. In de eerste 15 minuten. Ajax dus op 1-0 door die goal van Sim de Jong. Na 10 minuten gemaakt. Op aangeven van Eriksen. En de balbezit is voor Rijnem. En als er geen supporters en toeschouwers op het veld staan gelukkig. Blijkt nu deze wedstrijd dat het veld wel vrij structureel wordt bewoond door vijf duiven. Die nou net op dat veld zitten waar zij denken dat zo min mogelijk gebeurt. Dat is nu op de helft van AZ. Omdat de ploeg uit Alkmaar de bal heeft via Rijnen. Rijnen speelt naar de rechterkant naar Maher. Maher wordt onder druk gezet door Jansen en moet dus wel terug. Ajax geeft weer gas richting bal. Dat doet het via Aysati en dus moet Rijnen terugspelen op Esteban. Dat is een gevaarlijke bal. Terug op Rijnen. Die uh, ontwijkt Aysatti en die vijf duiven die daar rustig blijven liggen. Ze hebben helemaal nergens last van die beesten. Ja, die denken het is donderdagmiddag jongens. De arena is gewoon voor ons nu. Ja, maar uh, normaal gesproken liggen die gewoon toch lekker op de dam zou je zeggen. Maar goed, die hebben een plek gevonden waar wat gebeurt. Met Berens nu voor AZ. Aan de rechterkant Berens met een voorzet achter Ben Schok en achter Martins. En dat is vervelend voor die twee. Maar misschien wel nog vervelender voor AZ als Ajax weg is. Maar hier inlevert bij Paulsen die goed instapt Paulsen komt weer op AZ wordt nu sterker bijt wat van zich af dat wordt tijd ook nadat de eerste 10 minuten dus voor ajax zijn geweest gaat het nu wat meer gelijk op in de 17e minuut als ajax nog altijd op voorsprong staat 1-0 door de goal van sim de jong na een minuut of 10 maar inderdaad valt op dat in de laatste minuten ajax toch vooral naar achteren moet en dat Silisse toch een aantal malen nou ja of handelend heeft moeten optreden of in dankbaarheid keek naar de paal die hem dus redde bij dat schot van Holmen van een paar minuten geleden. De bal bezit alweer voor AZ via Elm. Die toont voor de middenlijn de bal koppend onderschept. Na een trap van achteruit van Ajax. Maar wel de andere kant op kopt zodat die bal de Esteban terecht komt. Die koel blijft en hem onder druk van Soleimani weer meegeeft aan viergever. Aan de linkerkant Paulsen. Die krijgt het nu wel druk want daar staan er ineens veel van Ajax. Dan gaat de bal naar Holmen die met de borst probeert om de bal te verlengen. Dat lukt niet. Dan zit Ajax ondertussen en Via Eriksen en via Aissati voetbalvermogen genoeg. De, de korte combinaties ontstaan op dat uh, drukke middenveld. Eriksen even glijdt hij weg. Wil de bal geven aan de linkerkant. Jansen zit mis, maar daar is ook Anita nog. Voorzet van Anita. Is voor de jongen eigenlijk te hoog. Die kopt wel, maar kopt de bal terug voor de voeten van Soleimani. Zo loopt de Ajax-aanval nog wel door, maar is onmiddellijk gevaar geweken. Legion speelt het nu weer naar Eriksen. Die wil in één keer doortikken, maar dat heeft Elm doorzien. Az wordt onder druk gezet. En uh, dat levert Ajax opnieuw balbezit op met Ayzati. Die twee man dood. en daarna wordt neergelegd door Paulsen. Goeie actie van wordt dit eerste kaart van de wedstrijd getrokken door scheidsrechter Paul van Boekel Of geeft die Paulsen nog een laatste waarschuwing? Ja, dat laatste is het geval waar hij de hand toch al op de borstzak had. Maar die scheidsrechter die denkt, nou oké, okay, het is allemaal tot nu toe sportief geweest. Laat ik niet nu al geel gaan trekken. En hij uh, laat het dus bij een mondelinge waarschuwing. Daar komt Paulsen goed weg. En nu is het nog zaak voor AZ om deze vrije trap van ongetwijfeld opnieuw Theo Jansen te overleven. Ja, dat zou uh, het logische uh, gevolg zijn. Want Jansen staat achter de bal. Bal ligt ook uh, veel beter voor een linkspoot. namelijk een beetje rechts uit het midden. Dat betekent dat Tongen die stond erbij. Die gaat nu wel richting de goal. Dat zou erop kunnen duiden dat hij ook een voorzet zou kunnen geven. Jansen dat doet hij inderdaad. En dan wordt er door alle wereld geklopt. En die bal heeft heel veel curve, Maar komt dan bij de tweede paal in handen van Ban, De keeper die hem uh, vrij makkelijk eigenlijk kan pakken. En uh, kan uitrollen ook naar Moisander. Nu zet Ajax opnieuw meteen druk. Ter hoogte van nota het strafschopgebied van AZ. Dat moet je ook maar durven. Want dan geef je automatisch veel ruimte weg. Maar het loopt goed af. Ruimte komt er dan voor AZ. Aan de andere kant een diepe bal richting Berends. Niet uh, bij Berends gekomen. Maar wel aan de rechterkant van het veld. Bij Maher. Die zich dan uh, van de bal laat zetten door Anita. Ingooid voor AZ. Je ziet toch ook bij AZ dat het, uh, en dat is logisch, moet wennen aan het nieuwe middenveld. Zonder die werker Wermblomen bij... ...moeten er toch door andere meer kilometers overbrugd worden. Mermeloom doorgaans goed voor zo'n 11, 12 kilometer per wedstrijd. Er is ook geen één van deze drie die dit in zijn eentje redt. Martens, Maher of Elm. Maar vooralsnog gaat het bij tijd en wij best aardig. Elm kan ver ingooien en kan het aan de rechterkant nu gaan doen. Aan de rechterkant van het straf van Ajax. Komt die ver ingooien, verlengd door Ben Schop. Maar bij wie dan? Uiteindelijk Holmen die het hoofd er nog tegenaan zet. Maar Ajax kan er dan wellicht uitkomen met Sulemani. Viergever heeft het doorzien. En lost het in eerste instantie goed op. Ik vraag of het in tweede instantie ook lukt. Nee, want die knopt. En zet 4-gever van de bal. Nu komt de er snel uit. Met een bal aan de linkerkant. Nou, daar is uh, hij zat. Hier, maar daar is ook Reine die op tijd ingrijpt. Niet goed wat de uh, 4-gever daar heeft gedaan. En jij moet lachen, Bas. Ja. Dat er bijna 4 in plaats van 5 duiven waren omdat die bal bijna op een van die duiven terecht komt. Ja, en het knappe van de beesten is dat ze dat uh, vlak voordat de bal op de grond plofde daar in de buurt ook door hadden. Ook, dus ze waren op tijd vertrokken. Ingooi voor Ajax. Duiven zitten nu bij de cornervlag. Ingooi voor Ajax vanaf de linkerkant met Jansen. Die wegdraait van Maher dat de bal meegeeft aan Eno. Die onder druk terugkaatst. maar dat heel slordig doet. Nou boos is op Anita omdat hij eigenlijk niemand aanspeelbaar had. Dan zou ik zeggen dat moet je de bal niet krijgen ligt het probleem bij Jansen. Even goed de bal over de zijlijn de hoogte van de middenlijn. Daar waar Frank de Boer eigenlijk al de hele wedstrijd rustig zit. Daar waar gent van Beek eigenlijk al de hele wedstrijd onrustig staat. Na nu 20 minuten en de voorsprong van Ajax van 1-0 door de goal van Sim de Jong. En het bezit voor Azet. Op de Pesterbunnen krijgen we altijd keurig koffie. Normaal gesproken bij wedstrijden van A.J. Er wordt nu ook drink uitgedeeld. Bars, komen als eerste bij jou. Ik hoor graag van jou of er nu ook koffie in zit. Of dat het bij deze gelegenheid vanmiddag limonade is. <laughs> als uh, mooi Zander de bal heeft achterin. Na aanvoer van A.Z. En die opent naar de linkerkant van het veld. Naar Paulsen. Paulsen, meter of drie over de middenlijn. Met zijn maatje Hommen daar in de buurt. Daar komt toch de dreiging vandaan bij Paulsen. En die wordt ook meer en meer gezocht nu met een voorzet richting Benschop. Weggekopt door al Martens er achteraan. Die uh, maakt een overtreding, niet opzettelijk. Hij glijdt weg en neemt daarbij. Uh, de verdediger van Ajax mee al de wereld wordt vriendelijk opgelost na een uh, handjeklap. Wel een vrije trap natuurlijk voor Ajax. Inmiddels getrapt door Sillessen, maar veel te kort. Slechte bal, zomaar ingeleverd. Hij steekt nu over de keeper zijn hand op, volschuldigend. Want de bal is alweer voor AZ en Elm heeft uitgedeeld naar de linkerkant waar Paulsen opnieuw de bal krijgt. Maar terug speelt nu naar Elm. Elm opgejaagd door Eno. Hij draait weg, Eno glijdt weg. Gaat de bal terug naar 4-geven, 4-geven mooi zonder. Ajax dus wel in een fase nu van een aantal minuten al terug op de eigen helft. Met die aantekening dat dat uh, twee gevaarlijke momenten heeft opgeleverd vrij kort na elkaar voor AZ. Via Benschop en Holmen. Maar uh, de laatste minuten Ajax in die zin de schaapjes op het droge houdt. Omdat AZ niet meer gevaarlijk is geweest. Overtreding nu gemaakt, droogte voor de middellijn. Waar hier het slachtoffer van is, de dader is Maher vrij schoppers is voor Ajax via Theo Jansen die hem gaat nemen en kiest voor de weg terug naar Al de Wereld. Eigenlijk lijkt de wedstrijd wel veel op die gestaakte wedstrijd die 37 minuten duurde. Toen kwam Ajax op voorsprong ook, na een minuut of 12, nu dus na een minuut of 10. Ajax toen beter in het eerste deel van de eerste helft. Maar AZ kwam terug in de wedstrijd en daarna ging het gelijk op tot dat incident. En eigenlijk heeft het er alle schijn van dat het nu ook zo verloopt. Ondanks de wijzigingen die er zijn, vooral bij Ajax, zes plaatsen zijn anders dan die wedstrijd. Maar inmiddels heeft de AZ toch ook aardig wat grip op de wedstrijd. Is het gevaarlijk geweest via de bal van Honden op de paal? Maar zijn er verder niet altijd veel kansen? En dat is zeker een vergelijking die opgaat met die vorige wedstrijd. Holman aan de bal, met de tegenstander is rug. Bal terug naar Elm. Elm moet het dan uitzoeken. Heeft Benschop gezien? Benschop! Ah! Hij springt en hij kopt, maar hij springt eigenlijk net te vroeg. Daardoor is hij alweer op de weg terug naar de aarde. Op het moment dat die bal op zijn hoofd komt en kan hij er eigenlijk, terwijl hij ook nog half moet draaien, de bal net niet de juiste richting meegeven. En kopt hij een meter naast de doel van Sillessen. Het is wel krachtig. Het getuigt wel van de fysiek sterk. Maar het is allemaal net niet goed genoeg. Net verkeerd getimed ook leek het. Sillessen met de uh, doeltrap richting De Jong. Die uh, het wel verliest van Elm. Daar zat ook uh, mooi zand erbij, maar die komt er niet aan. Bal bezit voor Benschop. Die inderdaad een aardig indruk maakt. Maar erg goede paas kan Berens die bal halen. Nee, het idee was uh, perfect. Maar dat moet de paas dan ook zijn. Dat mislukte paas met links van Maher. Te hard voor Berens, die vrije doortocht had aan de rechterkant. Maar dus net niet bij de balkan. En dus is het een inworp voor Ajax dat daarbij toch goed wegkomt. Anita gaat gooien ter hoogte van het eigen strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Waar is het aanbod? Bij de jong die Reijnen in de rug heeft. Reijnen houdt een beetje vast. De Jong naar de grond, maar het mag allemaal verder van Van Boekel. En dus heeft AZ opnieuw de bal met Benschop. Die sneller is dan uh, Vertongen. Benschop met een harde voorzet voor het doel. Grote kans, doelpunt! Martens zet AZ op 1-1. Goeie goal. En Martens die dus terug is na lang blessureleed. Een basisplaats heeft gekregen na het vertrek van Wermblom. Schiet hier AZ langs zij. Naar die actie van Benschop aan de rechterkant. En Martens is er als de kippen bij om de bal bij de eerste paal langs Silissen te tikken. 1-1 in de Amsterdam Arena. Zo bewijst Penstrop uh, zijn waarde wel. We hebben al een aantal keer gezegd dat hij uh, toch wel goede dingen heeft laten zien. Maar hier een assist achter je naam. Er wordt weer slecht gedekt door Ajax, trouwens. Want er staan twee verdedigers bij één aanvaller. En dan komt vervolgens uh, uit de tweede lijn Martens aangelopen. Door niemand in de gaten gehouden werkelijk. Zo wordt het wel heel makkelijk om de bal na 24 minuten achter Sillis te tikken van dichtbij. Keeper heeft geen schijn van kans. En het is 1-1. Het zat er dus ook wel een beetje aan te komen. U heeft het ons horen zeggen. Vaak betekent dat dat het de andere kant op gaat. Want wij zeggen ook maar wat. Maar dit keer uh, voelde het wel zo alsof AZ in de buurt zou gaan komen van een goal. Nou, die is er gekomen via Martens. 1-1. En gezien de wedstrijd tot dusver na 25 minuten mag je zeggen dat dat niet onterecht is. Nee, en, uh, als je het uh, gewoon... Objectief bekijken en daar zitten wij voor. is Hier het ook een hele aantrekkelijke wedstrijd. in een hoog tempo gaat het op en neer. Het gaat lang niet altijd goed, maar het is wel spannend met balbezit nu voor al de wereld achterin. En al de wereld kijkt of hij de jong kan bereiken. Goed vrijgelopen door de jong, de kaats is alleen wat minder. En dan neemt Maher die naar binnen is getrokken over voor AZ. AZ heeft te vertrouwen gekregen naar de goal, dat is wel te merken als de bal nu bijna terecht komt bij Benschop, maar die heeft wat pech. Want via een carambo komt hij uiteindelijk terecht bij Anita. Maar Ajax levert alweer in. In een fase waarin AZ nu even wat sterker is. En tempo maakt met Martens. Aan de rechterkant van het veld Berens met Anita. Rijnen komt buitenom. Maar Berens kiest voor de weg binnendoor. Nee, hij kiest zelfs voor de weg terug naar Moisander. En Moisander probeert op zijn beurt te openen naar de linkerkant. Naar de gevaarlijke paus. Paulsen, 10 meter over de middenlijn, gegeven aan Holmen, bal aan de voet. Holmen draait naar binnen toe, geeft de bal mee aan Benschop. Goed 1-2'tje, Holmen, 20 meter van de goal, nou zou je eens een uh, schot kunnen overwegen. Het wordt een steekbal, maar die wordt door niemand begrepen, behalve door Sillissen. En dat was als het aan Holmen lag, nou net de enige die het niet had moeten begrijpen. De keeper namelijk van Ajax kan de bal vangen. En doet dat voordat de, of Benschop of de doorgelopen Martens daar in de buurt konden komen. Sillissen heeft de bal. Het gebeurt na 25, bijna 26 minuten, in een arena waar het 1-1 is. Silesse heeft uh, de bal nu getrapt diep richting De Jong. De Jong kopt, maar uh, bereikt geen medespeler. Of is het Sulemani die viergever eruit loopt? Ja, dat is het geval. Sulemani, nu zoekt hij de actie. Sulemani, ook nog een voorzet. Voorzet, nee, combinatie, mislukt. En dan neemt AZ over. Het is een heel aardige wedstrijd met het balbezit voor Poulsen. 1-1, de stand door de van De Jong en Martens. In een arena gevuld met kinderen die het ongetwijfeld geweldig naar hun zin hebben. Het is gelijk. Ajax AZ 1-1 in het bekentoernooi. Willem Oltmans, journalist en zelfverklaard diplomaat, werd in 1992 uit Zuid-Afrika gezet. Geen hond weet waarom. Nu?